Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Mannix Ampersen met het NOS Journaal. In Noorwegen hebben reddingswerkers twee doden gevonden... na de aardverschuiving van woensdag. Daarmee staat het totaal aantal dodelijke slachtoffers op drie. Over hun identiteit is nog niets bekend. Bij de aardverschuiving in een dorpje ten noorden van Oslo... vielen zeker tien gewonden en worden nog mensen vermist. De reddingsactie verloopt moeizaam, er zijn maar weinig uren daglicht... en de rampplek is moeilijk bereikbaar. De skipistes in Italië gaan later open dan gepland. De bedoeling was dat wintersporters op 7 januari alweer in Italië terecht zouden kunnen. Maar dat wordt 18 januari. Net als in veel andere Europese landen zijn in Italië de skipistes dicht vanwege de coronaregels. In Duitsland was het vandaag druk richting de skigebieden. Veel dagjes mensen gingen ondanks de maatregelen naar de haard en andere bergachtige gebieden. Het is nog onbekend wanneer de eerste medewerkers in de acute zorg een coronavaccinatie krijgen. Morgen of overmorgen wordt erover meer duidelijk, is de verwachting van voorzitter Kuipers van de ziekenhuizen. Hij noemt het fantastisch nieuws dat het kabinet heeft besloten de medewerkers in de acute zorg eerder te vaccineren. Minister De Jonge spreekt van een klein zijstapje op de hoofdroute. Vrijdag begint de inenting van mensen in verpleeghuizen. Het illegale nieuwjaarsfeest in een verlaten loods in de buurt van Barcelona... is na ruim twee dagen beëindigd door de politie. De drie organisatoren zijn aangehouden. De illegale rave was sinds Oudjaarsdag aan de gang. De politie wilde eerder niet ingrijpen om ongeregeldheden te voorkomen. Maar begon rond het middaguur toch met de ontruiming. De 400 feestvierers hebben een boete gekregen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst af en toe zon, later vanuit het oosten meer bewolking...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. Het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte. warmte. kerst. Yeah. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. Entertainment for you. Kom, schatje, kom, schatje, kom bij mij.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 Bij mij. Kom schatje kom niet bij mij. Yeah. Streel mijn handen door jouw haar. Zou alles willen doen, dan loop jij me maar dag en nacht. Denk ik aan jou en in mijn dromen word jij mijn vrouw. zo zo'n meid nog nooit gezien. Jij ja, gaat voor mij wat je verdient. Zo'n meid nog nooit gezien. Kom schatje kom. met mij. Welkom in de tweede, de tweede uur. uur. Dat allemaal op die 104.5 op de kabel. Komt, DAB Plus 6A. En natuurlijk ook op... Uh, ja, de tekst TV... hier in Zandvoort. En we gaan lekker naar uh, Vincent. Hij heeft het over. We zijn er bijna. Laten we het hopen. Zo, uh, ja, zo meteen gaan we eventjes bellen met Arno Kolenbranden. Maar nu eerst eventjes, uh, Vincent...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 Even duren. En het is toch even sturen. We zingen allemaal. We zijn er bijna. Hey, laten we hopen dat het zo is. We gaan lekker naar Sammy Joe. Onlangs hier nog, uh, ja, voor de regels aangescherpt werden hier in de studio. Uh, ja, was hij hier nog aanwezig. En ze hadden het over. En nou...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 is kunstenares eigenlijk. Ja, ze komt wel uit, uh, uit Heemstede, Noord-Holland. huis naar België. En uh, ja... Onlangs was ze dus uh, hier nog uh, voor de ja, tweede regels... werden aangescherpt natuurlijk. En af was dit Sammy Joe. En uh, ja, je kan haar ook vinden op Semi Joe Jolien. Even kijken, we gaan naar Danny Heden. En uh, ja, alleen jij. Alleen jij, jij, jij, jij, daar komt ie hoor. Ja hoor. Blijf erbij. entertainer voor u tot de Nooit vergeet ik meer jouw eerst verzoek. So... We blijven een beetje in de zomerse klanken. Ik neem je even mee naar Kroatië. Vlado Georgieva! En hij heeft het over Angelie! samen dat soepele, dat nauwde men niet, dat men het niet wil leren ja leren, en ik ben niet meer nummer. Dan voel je het bloed stromen. Dan denk je het zonnetje erbij daar langs de strand. Heerlijk. Dan laat je er zo mee slepen. Angelé was dit. Vlado Georgieva. Gorgieva, zo moet ik zeggen. Uit Kroatië. Ja, momenteel uh, een paar dagen geteisterd door aardbevingen waarbij uh, toch wel uh, aardig wat uh, schade en uh, ja, toch wel mensen uh, de dupe zijn geworden. 1 -0 romp, romp, romp, en 0 ramp, corona ramp, ramp. Het is 1 en 0 uh, nadigheid, dus ik hoop uh, voor daar dat het in ieder geval een, uh, ja, een voorspoedig jaar zal worden. We gaan lekker verder en uh, dat doen we met Frank. En hij heeft het over Wat ben ik zonder jou? Een melodie of een parodie van uh, natuurlijk Benny Nijman. Luister maar goed naar uh, de melodie. Dat kennen we kennen hem vast nog wel uit vroege jaren. Entertainer klokjes, klokjes van YouTube-loggers. Blokjes van acht uur. Zo, verslikt mij. <laughs> nou, dat heb je ook wel eens. Wat ben ik zonder jou? Ik ken mezelf niet meer. Ik wou leven met jou. Maar ik leef niet meer Wat ben ik zonder jou Ik heb lak aan iedereen Ik was bezeten van jou Maar ik had je niet voor mij alleen Ik drink te veel En rook te veel Heb geen tranen meer Geen toekomst meer geen warmte meer, geen leven meer, vind het thuis niet meer, dus ga ik weer. Ik duik de kroegen in, maar heeft het zin om je lafloos te drinken tot de dag begint. Wat ben ik zonder jou, herken mezelf niet meer, ik wou leven met jou. Maar ik leef niet meer Maar waar ik ga of waar ik sta Jij zult nooit uit mijn gedachten gaan ik scheld op jou, verlang naar jou, je bent waardeloos, maar ik hou van jou. Nou, daar sta ik dan, wat moet ik doen? Wie heeft jou het recht gegeven mij dit aan te doen? Wat ben ik zonder jou? Herken mezelf niet meer. Ik wou leven met jou. Maar ik leef niet meer. Wie ben ik zonder jou? Een hulpeloze vent Die ging houden van jou, de stommeling. Maar alles went, alles wend. Koffer van uh, Frank. En wat ben ik zonder jou? Koffer van, uh, helaas niet meer onder ons, Benny Nijman. Heel wat jaartjes terug, maar prachtig. Uh, ja, blijf een, een prachtige single. En ja, we hebben hem gevonden. Arno, kolenbranden, we zijn er. Ja, we zijn er. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Hey, hey, hey, hoe is het met jou? Ja, als ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, best goed. Als ik de coronatijden van weg denk, is het prima. Ja. Maar, maar, maar ja, we hebben niks te doen. Het is rustig. Maar ja. is het, uh, ja. Ja, privé maak ik het lekker. Dus dat is fijn. Ja, ja want eh, normaal is. doe je nog toen ja toch? zo die doe ik nog. Toen nieuw? Optreden. Ja, Ja, nee hoor, ik, ik, treed, uh, ik treed ongeveer 5, 6 keer in de week. trad ik op. Ja. Dat is nog altijd 20, 25 keer in de maand gemiddeld. En uh, dat is een keer naar nul gegaan natuurlijk. Dus wat daarom zeg ik, voor, uh, gaat zonder de coronatijd gaat het goed. Ja, ja, ja. <laughs> dat buiten beschouwing laten. Ja, ja, ja. Ja, dat is, uh, ja, blijf een bakkelende, hoe dan ook. Nou hè, nee. is, uh, maar ja, we moeten het ermee doen, alle poosje. En uh, ja. Ja, we kunnen maar Ja, we kunnen erover klagen, maar het helpt niet. Nee, nee, dat is het probleem juist. <lacht> ja, het is jammer, maar ja. Dus ja, houden we maar een beetje positiviteit erin. En uh, ja, we hopen gewoon een nieuw jaar dat het uh, een beetje allemaal iedereen voor de boeg gaat. En dat ja. het uh, toch een, uh, ondanks alles uh, uh, wat we gehad hebben, achter ons kunnen laten en een mooi jaren uh, vooruit kunnen kijken. Nou precies, dat we snel nou, uh, weer naar het, uh, naar het oude normaal terug mogen. Ja toch? Ja. ja, dat zeker, ja. Ja, hier en daar wat dingetjes weggelaten, maar. <laughs> nee, Nee, lekker oud. normaal terug. Ik vind het helemaal leuk. Ja, hey, ja want uh, ja. daar ga jouw single over. Ik wil terug. Oh ja, wat een mooi bruggetje gelijk. Uh, ja, ja, toch? Ja, <laughs> ja, heel mooi. Alleen dat klopt. Ja, daar gaat een single over. Ik wil terug. Ja, hey, uh, ja want uh, de, deze single is tot stand gekomen. Ideeën opgedaan? Nou, deze single die had ik al. Um, en moet ik even goed denken: in 1994 ingezongen als demo. Ja. Bij, uh, bij Peter Groenewijk, Dat is ook de man die voor Richard Groenewijk bijvoorbeeld uh, zijn laatste single heeft geschreven. Van. Debbie nou op je op ja. dat is. Het. En uh, ik had dat in 1994 al uh, bij hem uh, ingezongen. Nou ja, toen was het. Even kijken: deze, ja, afgelopen jaar dat was het maart. April zaten we in de eerste lockdown. Ja. En uh, dan had Peter online een soort van item zijn op zijn Facebook van uh, uit de oude doos. Ja, oké. Okay. En liet iedere week liet hij uh, wat, uh, wat uh, dingen horen die, die hij uh, die die zelf zeg maar, had gemaakt in het verleden. En toen kwam deze voorbij en toen vroeg hij, Nou, dit is ik wil terug van Arno Kolenbrand. Wat vinden jullie hiervan? En toen werd ik ineens aan dat liedje herinnerd. Want ik was het liedje helemaal kwijt. Maar ja, geval. ik was net drie maanden van mijn vrouw af. Want mijn vrouw en ik hebben op goede voet, hoor, trouwens. Maar besloten uit elkaar te gaan. Ja, ja, ja. En, en uh, toen dacht ik in één keer drie, vier maanden later, Ik denk, dikkie, hoe kan een liedje van 26 jaar oud bijna dan in één keer zo actueel zijn? Hè? En dat ja, is ja. dan toch raakt en, ja, weet je, We zijn allemaal op goede voet uit elkaar. Maar toch twintig jaar huwelijk hadden we gehad. En dan, uh, ja, ja, het is toch ja, dan geef. zit je ja. alleen op die bank. Dan denk je, ja. nou is dit het dan en je gaat toch dingen missen, weet je. En ja. Het is allemaal anders, wennen en noem het maar op. En uh, nou ja, dan is het in één keer een heel actueel liedje. Ik denk, nou ja, als het mij nu raakt en als, het, ja, uh, als ik het mooi vind nog steeds na zoveel jaar, we hebben het wel opnieuw gearresteerd nu, maar nou. ik dacht, dan moeten we dan moeten andere mensen het ook mooi vinden. Dat kan niet anders. Dus nou toen ben ik in de telefoon gekropen, toen heb ik Peter gebeld. Ik zie, joh, wat veren van, als dat liedje ga uitbrengen. Nou, hij vond het helemaal fantastisch door dat, dat zijn hij dat je zeg maar weer toch weer een single opleveren. Dus, nou ja, zo is het balletje een beetje gaan rollen. En zo ja. is het single een stand gekomen. Oké. Okay. Ja, want. Ja, euh, sorry, zei je? Het is een hele Ja, ja, ja. Nou ja, maar goed, euh, dan weten we in ieder geval. Euh, ja, er, zijn maar, ik... er zijn maar eigenlijk weinig artiesten die euh, eigenlijk een nummer twee keer uitbrengen. Nou, ik heb deze nooit uitgebracht hoor. Oh, okay. We hebben deze ingezongen in 1994, maar nooit uitgebracht. Oh, niet. Echt wel, echt een nieuwe release, zeg maar. Oh, oké. Okay. Geen ge ge cover of re-release re noemen ze dat dan geloof ik hè? Ja, ja, ik. Ik noem het altijd een cover van je eigen nummer. Ja, ja precies. <laughs> maar dat is het niet. Okay. Hey, we, hadden maar, we hadden puur alleen nog als demo gedaan in 1994. Dus. Het is wel voor iedereen nu een nieuw liedje zeg maar. Ja, dat is, uh, is een hele ja. tijd terug. Uh, in 1994, ja. want als ik uh, jouw naam hoor, dan moet ik altijd denken aan uh, de tijd van uh, eigenlijk begin mis. Ach, 1995. dat zat nu niet zo geen huis van. Ja, dat was ja. helemaal te gek natuurlijk. Maar ja, ja. het gaat allemaal harder. 25 jaar geleden alweer dus dat... Ja, Ja, dan moet ik dan. Uh, ja, dat, dat, dat beeld zie ik dan steeds weer voor me. Dan denk ik, oh ja, Arno Kolenbranden, ja. Ja, ja. Ja, in mijn lege pak. Ja, ja, klopt. En een dame op bed ernaast, en dan ging het mooi. Ja, maar volgens mij was dat ook een bekende dame die toen ook uh, in het toneel... Uh, nou, dat was een dame die, die kwam uit het, uh, ja die zat in de, hoe heet dat, uh, showballet heette dat, hè? Van Lucia okay. Martin. Ja, ja, ja, Lucia Martins. Ja. ja, ja, ja, ja. En uh, daar kwam zij uit en zij uh, was gewoon, uh, ja, hoe noem je dat, figurant, zeg maar, als het ja. waar, Voor dat liedje. Nou, en uh, ja, de zijn het gek is. Jij zegt het van uh, heel. Uh, dat je dat nog voor ziet. Je... Maar ik heb nog steeds heel veel mensen die na 25 jaar dat nog voor zit zien. Dat vind ik zo verwonderlijk eigenlijk. Dat je dat nog meemaakt. Dat mensen zeggen van. Ja, ik weet dat nog als ze dag van gissie Zie je het zo voor Ja, Ja, ja, ja. ja en uh, dan, voor mij zat je toen in het leger, of niet? Nee, nee, nee. nee. Ik was afgekeurd. Oh, okay. nou, maar ik had, de, ik had wel de leeftijd om in het leger te worden. Oké, okay, ja, dat, dat wist nee. ik dan even niet meer. Maar nee, keer, ik, ik weet, zie nog, nog wel die optreden, die optreden. Die optreden zie ik nog wel voor me, zeg maar. Ja, ja, nee, ik, ik reed maar snoepjesvrachtwagen toen de tijd. Okay. En, uh, en toen, ja, ik heb toen zoveel deuren voor me open dat ik dat eigenlijk nog maar een week of vier heb gedaan. En, ja. en daarna ben ik van zingen gaan leven. Ja. Nou en dat, ja, dat, dat ja en, en, en later ben je het toneel opgegaan, hè? Ja, ik heb de producties gedaan voor Frank Wentink, de dinnershows in Hilversum. En ik heb Endemol heb ik ook wat dingen voor ja. gedaan in het land en zo. Allemaal shows, maar geen, ik heb niet echt de musicals gedaan, maar wel andere producties voor Endemol en Frank Wentink events. Ja, want, uh, ja. En, en, en dat doen we nog met alle liefde. Tenminste, uh, nou, hopelijk dadelijk als de corona voorbij is, laten we het zo zeggen. Nou, ik ben er eigenlijk in 2004 ben ik daar mee gestopt ja. met de producties en toen ben ik gewoon de optredens in het land gaan doen op bedrijfsfeesten en op, ja, noem het maar op, van allerlei locaties en, en op, nog steeds ook bruiloften en ja, ik heb het voorprogramma van André Hazes gedaan, bijvoorbeeld van ja. de ouder en... Ja. Dus ik heb heel veel dingetjes toen gedaan, want ik vond... Ik, als ze me nu zouden vragen, zou ik waarschijnlijk wel weer doen. Maar toen de tijd was ik even een soort van klaar met... Je moet op dat kruisje gaan staan en dan gaat dat lampje aan. Ja. En dan moet je dit regeltje zingen. En dan je hoort helemaal in, ja, ja. in een hokje gezet wat je, wel, wat je moet doen. En ja. je hebt geen vrijheden meer dan op de bühne. Nee, en nee. ik vind het juist zo leuk om, in, om interactie te hebben met de mensen. en een beetje Ja, een beetje de, improviseren zo tussendoor. Ja, en ja. de oude ja. hoeren om het maar ja. even plat te zeggen. Ja, ja. Heel, dus, uh, ja, dat vind ik juist leuk. Dus... Uh, maar ik denk als we nu zouden vragen voor de productie, dat ik dan wel even zou zeggen... ...ja, dat is alweer 16 jaar geleden, dus dan wil ik wel weer doen. Ja. Ja. Hé, hey, en uh, ja, dus sowieso, uh, ja, de, de zangkunsten die gaan gewoon door. Ja, gelukkig wel. Uh, uh, ja, er zijn erbij die zeggen van, ja, ik moet, luisteren, ik moet ervan leven en uh, ja, het is voor mij een rampjaar. En dat begrijp ik, want uh, ja, ja, zeker als je daar je gezin van moet onderhouden ja dat is, uh, ja. Nou, dat is zeker een rampjaar, maar ik heb, we hebben het wel goed gebruikt. We hebben dan nu een single gemaakt en ik heb inmiddels ook alweer twee liedjes klaar die uh, de eventuele opvolgers worden ergens in mei of in, uh, in mei en in oktober, moet ik dan zeggen. Dus die twee plaatsen zijn ook al klaar, want ja, we hebben het geluk dat we hier... Uh, ja, dus we thuis... hebben het over een single uh, voor het voorjaar en een single voor uh, in het najaar. Ja, in 2021. Ja. Dus uh, die tijd hebben we lekker goed gebruikt en ik heb een... Uh, ja, we zouden eigenlijk al beginnen met een uh, soort van kasteeltour. Okay. Maar ja, die mocht niet doorgaan van meneer Rutte natuurlijk. Omdat de, okay. de eerste die gepland zijn, toen ging, net alles, uh, ging alles dicht in de horeca, moest op slot en zo. Dus ja, toen uh, was dat klaar. Dus dat programma ligt ook klaar. Zei, ja, het mag gaan we dat doen? Dat is gewoon twee keer een uur Arno Kolenbrander ja. met liedjes vanaf mijn eerste plaat die ik gekocht heb, zeg maar, dat, dat was toen trailer van Michael Jackson ja. op, op, op, op <laughs> Vinyl, tot aan mijn laatste single en liedjes die daartussen die mij geraakt hebben, die wat met me doen en zo, weet je die ga ik aan ja. te horen brengen. En uh, dus dat, dat programma, dat ligt helemaal klaar dat zouden we eigenlijk al gedaan hebben, maar nou ja, als we weer groen licht krijgen, gaan we dat dat uh, dus volgend jaar ook doen, of aankomend jaar. Dus nou ja, we zijn heel veel leuke dingen mee bezig geweest. Dat is wel weer een voordeel van ja. dat je niet zoveel mag, kan je je richten op andere dingen. Ja, dan, uh, ja, dan kan je inderdaad uh, andere dingen plannen voor als... Ja, huh? ja, dus dat is wel lekker. Ja. Maar uh, ik vind het ook wel weer leuk om terug te gaan de buurt op, hoor. Om lekker weer wat te gaan doen, want uh, dan mis ik wel heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Ja, uh, nou ja. ja, we houden het uh, allemaal in de gaten. Ja, nou leuk. Ja, ik zou ja, zeggen... Ik zou zeggen, kondig hem aan. En, uh, en nog even een vraagje. Uh, ja. Social media, kunnen ze jou nog ergens bereiken? Oh ja, tuurlijk. Ja. www.arnakolenbranden.nl Dat is gewoon mijn website. En daar staat linkje op naar Facebook. En twitter noem het maar op. Dus gewoon via mijn website. En dan kun uh, je ja, alles vinden. komen de nieuwtjes op. En de, ja, de ontwikkelingen van de single. En uh, wat dadelijk komt het, de, de, de kasteeltour. En dus alles komt er dan op voorbij. Dus www.arnakolenbranden.nl Oké. Okay. Nou, top. Komt goed. Oké. Okay. Zou zeggen, moedig maan. Ja, ga ik doen. Nou, ik wil jullie van het team daar en natuurlijk uh, alle luisteraars nogmaals de beste wensen en een heel mooi uh, 2021 wensen. En ik hoop dat, jullie, uh, dat de single jullie net zoveel raakt als dat die mij toen deed toen ik hem weer hoorde. Hier is mijn nieuwe single. Ik wil terug. Hey, dankjewel, oh, Anno. Ja, niks te danken. Hey, groetjes en een fijn hey, weekend. Hoi, hoi. Ook. Yo. Hoi, hoi. Maar een zware storm raast door mijn hoofd. Ik weet dat ik zo niet meer verder wil. Het sprookje waarin ik ooit heb geloofd ging verloren zonder strijd.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 Nog een keer de sterren stralen. Oh, ik verlang naar het oude vuur. Laat het niet los. Ik wil met jou de honderd halen. Geef me je hand. Wij zullen moeten vechten allebei. Voor een nieuwe kans voor jou. heen.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 I'll yeah. De groep Tavares en Good Night My Love. Go, hier op 106,9, 104,5 op de kabel. Natuurlijk tv-tekst en ook nog, eh, ja, DAB+. 6A. Ah, heerlijke heerlijke gauw oude muziek, ja. Wat jammer dat we dat eh, niet meer eh, heel vaak mogen aanschouwen. Maar wel hier via de radio. En Web en Bert, die hangen aan de andere kant van de lijn. Nou, <laughs> <laughs> Hey, allereerst de beste wensen via deze kant natuurlijk. Ja, Fred, jij en alle luisteraars. Ook allemaal hele beste wensen en veel geluk voor het komend jaar. En ja. altijd horen we het zeggen in de gamma. Vanuit veel gezondheid. Dat hopen we inderdaad, ja. Want, ja eh, gaan we voor. kunnen we lekker alles, alles achter ons laten. Zo is het. Zeg, maar, is dat met de DAP Plus? En wat zijn wat je nou allemaal? Ja, we zitten op de 106.9 in de vrije eter, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook op de kabelkrant TV-tekst, eh, kanaal 40. En natuurlijk DAB Plus 6A, de nieuwe ja, radiofrequentie eigenlijk, hè? Nou, ja, is dat het? Is het digitale het, is het, is het, is het gebeuren. Ja, ik dacht, ik zit hier nou ook in een andere handel, dan, dan, dan de radio. Nou ja, en we zitten natuurlijk op internet, hè? Als we allemaal ja. naar zfm-live.nl uh, gaan, dan uh, kan je meekijken in de studio natuurlijk. Je bent helemaal internationaal, ja? Ja, helemaal. <laughs> Tot in Amerika toe, uh, Bert. Dat, dat, is, dat is gewoon zo. Ja, daar is nu ochtend. Daar zitten de mensen te luisteren. Zo, dus ik, ik ben ook echt te horen in Amerika op dit moment. Ja, zeker. Nou, als je allemaal... Als je, mag ik, moet ik dan een beetje met accent gepraat ook, weet je? Ho, ho, en... Ja, dat mag, dat, dat mag wel. <laughs> allemaal, internationaal. Heel veel plezier voor het komend jaar. Ja, dat... Uh, veel... een bed in de naad zaten. <laughs> ja, dat zijn ooit, uh, ooit Nederlanders die uh, ja, destijds uh, geëmigreerd zijn naar Amerika. En die, uh, ja, ja die, die luisteren lekker. Die zijn hier wel eens op vakantie in, uh, in Zandvoort. Ja. En dan, uh, en dan komen ze even lekker op vakantie op een paar weken en dan uh, gaan ze weer terug. Zeg, Frit, even wat anders. Ja. Jij ja, begrijpt natuurlijk wel wat voor liedje je nou straks moet gaan draaien. Eh, je weet het niet. Nee, is zit helemaal verkeerd. Ik oh. weet het echt niet, hè? Naar de sauna? Nee, ook niet. We gaan er niet naar de sauna. De sauna is dicht. Nou ja, dan, dan is het gewoon met kerst kom ik naar je toe. Ook niet. We zijn al geweest. We zijn weer terug. Ja, nou, we, we... Ik zal het je zeggen, jongen. Wat gaan wij altijd doen in het nieuwe jaar? Nou, ons hebben we lekker volgevreesd. Nee, de sauna. Nee. Ja joh. Nee. Ja, Oké. Okay. <laughs> dat noemen we dat. We zijn allemaal lijnen toch? Ja, dat is inderdaad waar. Ja, dat is een leuk bruggetje, Bert. Dat is ook het liedje wat we eigenlijk hebben geschreven voor het nieuwe jaar. Omdat het zijn echt van die momenten, weet je. Zoals nu nog zijn we nog lekker de restjes allemaal opeten, de laatste afvlappen. Ja, ik wou net zeggen: de oliebollen. Ja, en de slagroom die nog in de koelkast staat ben, die moet dat natuurlijk ook op overgaan. Niet allemaal weggooien. Dus nee. zijn we zijn nog een weekje we bezig en hebben we al in onze gedachten. Daarna gaan wij lijnen. Nou, en daar is echt ons liedje op geschreven. zegt ja. Morgen gaan we lijnen, wat vandaag nog niet. Vandaag moet je rots er even op. Ah. Ja, want uh, Beb, Beb is al bezig of niet? Ja, jongen, die zit te lijnen, jongen, niet te geloven. Die, die, die, zit, die zit al in de sauna, die denkt dat het, uh, dat het er dan vanaf zweet. Nou, dan kom je uit te lang wachten. <laughs> ja, dat ja, heb je een leuk uiteinde gehad, Frit. Ja, ja, ja. Het is wel rustig natuurlijk, maar goed, anders dan anders. Maar we hebben het uh, ja, wel een beetje uh, naar, ons, uh, naar ons zin gemaakt. Ja, nou, toch gezellig. Ja, wij ook, hoor. We hadden Adje en buurvrouw Annie, Ja, op bezoek. Dus wij hebben echt, we hebben gezongen hier met z'n viertjes, jongen. Niet te geloven, de aerosolo die vloog om je oren. Wat ja. <laughs> <laughs> een oliebollengevecht gevecht gehouden, of niet? Ja, jij wil gezongen en we hebben gedanst. En we hebben lekker gegeten met elkaar en spelletjes gedaan. Je kent het wel. Ja, ja, ja, ja, dat is een mooie tijd, hè? Ja, is het ook. Weer. Dat is inderdaad een mooie tijd. Dan komen die oude, ouderwetse Hollandse spellen weer op tafel. Dat Want ja, ja, er is toch niks anders. He, want, uh, we hebben we gedaan. En we hebben zo'n zo spelletje gedaan een beetje met hints. Nou, jongen, ik heb me kapot gelachen. Ja. Ja, je, je, je hebt ook nog, nog zo'n spelletje, Bert. Die had je beter kunnen doen. Dan moet je opdrachten uitvoeren. Oh, ja. Nou, die hou ik in petto, Fred. Ja, dan, dan, moet je, dan moet dus iemand met emmer water of zo of achteruit lopen. En dat, oh, soort, dat soort dingen. <laughs> het uh, voorstellen bij het uh, bed. Kijk wel of zit er We moeten <laughs> <niet. laughs> een jaar oefenen met je twee. <laughs> ja, nou, dat is juist leuk. Hè? Je moet juist allemaal niet oefenen. <laughs> hey, maar uh, hoe, hoe staat het eigenlijk ervoor met, uh, met de filming, uh, Bert? Ja, nou, we gaan... We, ik ben bezig met de laatste hand aan het leggen van het script. En oh. uh, ja, we gaan ervoor dit jaar. We hebben leuke dingen in petto. Zoals vorige keer ook al gezegd, we gaan een, een, een, een, een nieuwe serie maken. Ja. En we gaan een, een, het lang in, al, zodra het kan. Maar, en we zijn het onderzoeken hoe we het misschien online kunnen gaan doen. He, voor de mensen over zee, of zullen we maar zeggen. Dat we uh, bingo gaan doen. De Beb -en bingo show gaan we maken. En dan gaan we met z'n allen lekker, gel, uh, uh, uh, lekker lachen en uh, zingen. Met de liedjes van Beb -en in de Naars okay. eigenlijk de hoofdmoot. En voor dit kun je, de eerste keer een prijs kan je winnen. Maar ja, dat is allemaal gewoon een beetje geheim erbij, weet je. Dus dat, ja. dat zijn we aan het ontwikkelen. Nou ja, uh, wij wachten natuurlijk hier in de studio ook uh, totdat het weer kan, hè? Want uh, ja, ja. Dan, dan wil ik jullie wel eens een keertje hier in de studio ontvangen. Ja, we staan uh, als eerste op de soep natuurlijk, dat begrijp je. Ja, en, uh, en natuurlijk wordt het ook allemaal op film vastgelegd, hè? Hé, hé, hé, voor het nageslacht, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik bedoel, uh, dat gaat allemaal via YouTube, wordt het allemaal uh, doorgezonden. Nou, Zodra het kan, zijn Fred. Dat weet je. Ja, dat komt goed. Ja, zeker weten. Hé, hey, we gaan hem uh, ja. lekker draaien. lekker. Heb je een kwalijk Onze grote hit? Ja. Morgen gaan we lijnen. Morgen gaan we lijnen. Ja. Vandaag gaan we het niet doen. Vandaag nog niet. Nee, vandaag gaan we de ritjes op. Zo is het. Hé, hey, Beb. Bed. Heb het goed in het nieuwe jaar, Fred. Heb een fijne avond. En uh, we spreken elkaar volgende week, denk ik. Ja, klopt. En uh, doe ik de groetjes, hè. Ik zal het zeker doen. Jij ook. En uh, allemaal de groeten. Heb het goed. Ajoe. Paar de pluie. Ajoe, paar de pluie. Groetjes. Morgen, Goh, hoor. Hoor. Hoi, hoi. maar vandaag nog niet. Iedereen is zijn, maar mag ik mijn zakje friet. Het wordt nu net gezellig, dus geen sla of rode piet. En en morgen gaan we, maar vandaag nog niet. Een krekker, een appel, of een peer. En tussendoor een wortel, het ontroert met telkens weer. En voor de lunch een bakkie sla, een paar kost voor het diner. Maar het wordt nu net een beetje, beetje leuk, dus voor het het nu geen goed, goed idee. idee. We wachten nog even voor En morgen gaan we belennen, maar vandaag nog niet. E zijn er maar, geef mijn, een, een, zakkie biet, een zakkie, Het, Het wordt nu net gezellig, dus geen sla op rode piet En morgen gaan we belijnen, maar vandaag nog niet Wat moet je nou met je bakkie, zakkie. Nee, geef mij maar een glas water met een broodje van het riefbor Het bevrijdt je van een kater Nee, het verlicht je echt enorm Ik ga te gek op 20 kluskas Hou van soja en montajak maar, maar het wordt nu net een beetje lach, leuk Dus het impreseert me nu nee, geen zaak Ik wacht er even bij hoor, morgen hoor oh, Ja jongen Ja, ja morgen gaan Belijnen Maar vandaag het zijn maar mag, het mijn een zakje, een zakje Het wordt nu net gezellig, dus geen sla op Rode Piet Nee, de morgen gaan maar vandaag nog niet Wat zien je de nou de tot e aankelen met je bakje, jongen Maar luister, beste mens, nu de moraal van het verhaal Want ja, er binnen grenzen, en dat weten we allemaal Outline van Lady Goerenche allemaal Al Alles, Alles, alle dagen bruin. We wonen ons niet echt gezond. Maar als ik aan mijn darmen denk, Krijg ik nu een kramp, heb? En nee, wat dacht je van die muur? Ben we zingen in de bocht? Kennen nog geen. Morgen gaan we leren, maar vandaag nog niet. Iedereen is zijn en morgen mijn mijne zakje vries. Het wordt nu net gezellig, dus geen sla op rode biet. En morgen gaan we lenen, maar vandaag nog niet. Ja! Morgen gaan we lenen. Verdag nog niets. Iedereen het zijn, maar het mijne zakje is. En wordt nu net gezellig, dus geen zwaar op rode bier. En morgen gaan we lijnen. En morgen gaan we lijnen. je nou met je Dan Ja, een plastic heb, heb je het al? Oh, ja, ja, ook voor het milieu. Ja, zo is het. Hey, um, ja, we gaan nog een plaatje doen. Dat was Bep en Bert en daarna zaten natuurlijk. En morgen gaan we lijnen, maar vandaag nog niet. We gaan naar uh, Bert Verbeek En uh, draai om een koffer van Rita Hovink. Blijf erbij, acht uur. Entertainment for you. Er is iemand toe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 Zandvoort en Omstreken. I see my baby every time I close my eyes.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 Something in the way that she smiles Every time I close my eyes Every time I fantasize The way that you touch me To know that she loves me Always there. No, no other girl could ever break this love. I'm Lekker de houden. Every time I close my eyes. Van Chris Norman. Die kende vast nogal. Van de Rupert. Sugar Baby Love. Samen met Nino. De Angelo. Heerlijk nummer. Zo en we gaan alweer naar het einde. Het einde van dit programma. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, nogmaals, uh, alle goeds voor het nieuwe jaar. Blijf gezond en denk aan elkaar. Anders. Dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, tot volgende week. Groetjes bij en een goed weekend. GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.